Vijf uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt dat burgemeester Joritsma van Almere... te ver gaat in haar houding tegenover verslaggevers van Poont... Joritsma weigerde hen maandag toe te laten... bij een bijeenkomst over kentekenplaten. Ze zei dat ze wist dat daar geen interesse in had... en dat ze ergens anders voor kwamen. Ze zei ook dat ze zich stoort aan de werkwijze van de omroep... en dat ze verslaggevers daarom uit principe niet te woord staat. De NVJ vindt dat Joritsma handelt in strijd met de grondwet. Na de herovering van de Malinese stad Timbuktu op de islamisten... hebben journalisten een belangrijk Al-Qaeda-document gevonden...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 Het is de eerste keer dat een dergelijke interne instructie van al Qaeda openbaar wordt. In de haven van Mobile in de Amerikaanse staat Alabama is het cruiseschip aangekomen dat al dagen kampt met motorpech. De toestand op de boot is niet te harde, zo hebben passagiers laten weten. Toch moeten ze nog uren wachten voor ze van boord mogen. De Carnival Triumph vertrok vorige week donderdag uit Galveston. Zondag brak er brand uit in de machinekamer. De scheepsmotoren deden het niet meer. En wat nog erger was, de water- en riolleidingen vielen uit. En ook was de airco kapot. Na een paar dagen lieten passagiers weten dat overal poep in plas lag... en dat mensen met matrassen op het dek gingen liggen... om aan de stank en de hitte te ontkomen. Dan nog het weer. In het Noordoosten nog wat sneeuw. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur op tot boven nul. Overdag is het wisselend bewolkt met een enkele winterse bui. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Oh jee, ik heb te weinig vragen. We komen nooit het uur door met die vier vragen die nog niet beantwoord zijn. Ik zoek natuurlijk nog wel antwoord op die vier vragen. Want het kan toch niet zo zijn dat we de uitzending straks beëindigen met openstaande vragen. Dus help ons vooral. Even kijken, Regina wil tips uh, wat ze kan doen om rond te komen van 22 euro per dag. Dus besparingstips. Anna die vroeg zich af wat het verschil is tussen een blanco stem of niet stemmen. Of eigenlijk waar blijf je stem als je niet stemt. En ik heb het gevoel dat daar het laatste nog niet over gezegd is. Dus bel vooral naar 0800-1121 als je daar verstand van hebt. Rol de Ruiter wil weten waarom journalisten altijd het laatste woord willen hebben. 0800-1121 als je journalist bent of er eentje kent die ook altijd het laatste woord wil hebben. Uh, Richard vraagt zich af waarom Noord-Amerika en Canada gescheiden worden door een rechte lijn als grens. Hoe kan dat nou een rechte lijn zijn? Dat wilde ik graag weten. Uh, Henk van de Veen vraagt zich af of je wel mag roken, roken in een sociëteit met een sociëteitsvergunning. En Leo Blom wil weten waar de uitdrukking van de hoed en de rand weten vandaan komt. Dus als je een etymologisch woordenboek hebt, bel dan nu naar 0800 1121. Als dat niet lukt, dan kun je ook mailen naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Je kunt twitteren naar nachtsuster. En er is een chat tijdens dit programma heel eenvoudig te vinden op omroepmax.nl. Nachtzuster en daar de chat aan klikken. Oh, en niet bellen met medische vragen, dus dan gewoon echt even naar de huisarts gaan. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb gedrongen. Ik heb jouw liefde elke nacht. slap jij naast mij? Maar ik ben bang. Bange hart van Rob de Nijs. Rien Teussen, nacht. Goeiedag. Hallo, zeg het maar Rien. Ja, ik wil even wat zeggen over het rookverbod. Ja. Ik heb zelf uh, 19 jaar een café gehad. Ja, ook. Oh. Ik heb ook boven het café gewoond. Ja. Uh, in principe, zo op het moment dat jij een uh, café begint... moet je dus een horecavergunning aanvragen. Omdat je dus uh, alcoholische uh, dranken verkoopt. Ja. En dan zit je dus aan... Uh, ...tijden vast dat je dus open en dicht mag zijn. Maar in principe is het ook zo, als je op het moment dat je dicht bent... ...en met je personeel daar zit, mag het dus ook niet geroot worden. Oh. Want het hele, hele horecaverbod, of het hele rookverbod... ...is er gewoon op gebaseerd dat je een rookvrije plek voor je personeel hebt. Maar, uh, maar als je personeel allemaal niet hoeft te werken... ...dan hoeft die plek toch niet rookvrij te zijn? Nee, dat klopt. Maar als ja. je een groot café hebt, heb je wel personeel nodig natuurlijk. Ja. Ja, maar niet, maar niet na werktijd. Dus dat, maar, maar hoe was dat dan, Rien? Of hoe zou dat zijn als jij um, uh, vrienden of familie in het café hebt? Is dat ja, dan privé of valt dat dan ook onder die horeca? Dat valt er ook onder, want jij mag gewoon helemaal niet s'nachts. Wij hadden uh, toen de tijd toen ik het café had. Toen uh, had je zeg maar een uh, uur nadat je dicht moest zijn. Het moest een drie uur gesloten zijn. Mocht je nog een uur met je personeel om het schoon te maken. En ja. daarna moest je gewoon het café verlaten. Ja, maar dat is toch... Nou ja, idioot. Ja, omdat het gewoon een gelegenheid is. En dan mag je niet in je eigen ruimte zijn? Je mag het niet zijn, nee. Dat vind ik gek. Ja, ik heb diverse keren controle gehad. Ja. En dan vroeg ze dus inderdaad wat we nog aan het doen waren. Ik zei, nou zit hier met met personeel. En dan checken ze ook inderdaad of het personeel is. Want als er een vriendje of vriendinnetje van een van de barkeeps blijft zitten... dat mag ook al niet eens. Nou ja... Maar over het rookverbod nog even een ander verhaal. Ja. Kijk, wij hebben toen de tijd, toen we het café begonnen, hebben we voor duizenden euro's aan, uh, aan uh, luchtzuiveringsapparatuur moeten aanschaffen. Ja. Uh, die in principe daarna gewoon eigenlijk, jouw uh, of voor Jan Doel erin zitten. Ja. Uh, wat, ze, wat ze eigenlijk verkeerd gedaan hebben in Nederland, mm -hmm. en dat uh, hoor je van al die uh, andere ondernemers dat is de controle, die is zo verschrikkelijk slecht in, het, in de café's. Dat heleboel cafés die niet zo goed liepen, uh, de gok maar naar me om namen, naar, naar, toen het rookverbod in, uh, ingebracht werd, om maar te zeggen, maar luister, bij ons mag je wel roken, in de hoop dat het daar drukker werd. Ja. ja. En, dat is, en dat is ook gebeurd. Ja. En uh, kijk, ik had uh, een heleboel andere kleine cafés, hebben ook helemaal geen ruimte om een rookruimte uh, te maken. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaan de mensen buiten staan. Maar dan krijg je natuurlijk de geluidsoverlast buiten. En dan krijg je daar weer problemen mee in ja. de buurt. Het wordt allemaal wel steeds ingewikkelder, hè? Het wordt allemaal steeds ingewikkelder. Alleen wat ik niet begrijp is dat de horeca er wel al kapot gaat om dit. Ja, nou ja, de, de, de, vooral de kleinere horecabedrijven. Want de grote ja. houden het hoofd nog wel boven water, toch? Ja, dat klopt. En het is natuurlijk ook zo: je moet een rookvrije ruimte voor je personeel hebben. Dus op het moment dat je een rookruimte hebt, uh, waar dus mensen mogen roken... mag je personeel mag dat niet komen. Ja. ja. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het heel frustrerend is. Uh, uh, maar it, ik vind het ook toch bizar om iedere keer weer te horen... hoe belangrijk dat roken is in het uitgaansleven. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Kijk, en de meeste mensen die in de horeca werken achter de bar ook... die roken meestal allemaal wel. Ja. En uh, die vinden het zelf ook uh, zwaar uh, irritant dat ze niet mogen roken. Ja. Maar ik weet wel, onder andere bij het café, is er wel een gegaan. En dan zie je daar een minister Klinkt op televisie die staat te vertellen... ja, maar we krijgen een hoop andere mensen terug die niet roken. He, die omdat ze astmatische uh, aandoeningen hebben of wat dan ook... Ja, dat in het zijn café er niet zo veel als rokers natuurlijk. Er ja. waren er 700.000. Nou, ik heb er geen één gezien hoor. <laughs> Dus, hey. En iedere avond even. Heeft, heeft er hier iemand astma? Maar nee, maar het is. Nou ja, ik, het, ik blijf het echt zo'n ingewikkeld onderwerp vinden. Want ik vind. Ik, ga, ik ging, ging dus niet naar cafés. omdat ik het niet uithield in die rook. Nee, dus ik werd er dan wel weer blij van. Maar ik, ja, ik vind ja. het wel heel vervelend, inderdaad. voor mensen. als het inderdaad wat jij nu zegt. dan heb je heel veel geld geïnvesteerd. om het allemaal een beetje. de lucht een beetje te zuiveren. En dan krijg je dat. Ja, dat zijn gewoon. Naar uh, omstandigheden, dat begrijp ja, ik. Ja, en heel veel horen gaan er honderd door. Wat doe jij nu, Rien? Ik uh, ben nou koerier. Koerier? Ja, ik ben weer opgehouden, ik heb het gekocht. Ja, en gaf dat een beetje rust of mis je het nog, of allebei? Uh, ik ben blij dat ik er vanaf ben, ja. omdat uh, de laatste paar jaar... Uh, ...viel ik gewoon niet de te dingen tegenop te Want In het begin hield ik mij aan het droogverbod. Ja. En toen dacht ik: dat mijn tent ging, Oh, we krijgen een hele slechte lijn, Rien. Maar ik heb wel een beetje een beeld van je verhaal, inderdaad. Dat het inderdaad flink tegengewerkt heeft, dat rookverbod. Ja. Dankjewel voor je telefoontje. En uh, uh, nou, goede reis nog even. Uh, Oké, okay, uh, dank Doeg! Doei. 0800 1121: vragen en antwoorden. En de oplossing van het cryptogram, of de crypto, net wat je wil. Daar komt hij hoor. De opgave van vandaag. Hij is altijd een beetje actueel, hè? De opgave van vannacht is getuigenis met passie. Getuigenis met passie. En de oplossing moet bestaan uit 17 letters en mag doorgegeven worden via 0800 1121. Annemieke Lansma. Oh, Hoi jij. Hallo, <laughs> is dat even schrikken? Ja. Yeah. Ik was wel lekker aan het luisteren. Ik zet ze even ze van de handsfree. Dat is misschien wat handiger. Oh, nou dan klinkt je nog aardig voor de handsfree. jij. Yes. Maar dat is oegsgeest, hè? Daar heb je altijd een goede handsfree-verbinding. Ja, precies. Ik zal hem even van de handsfree afhalen. een ja. beetje. rustig aan. We hebben alle ja, tijd. Dan hebben we batterij ook wat langer mee, denk ik. kijk. Nou, nog een voordeel. Ja, waar bel je over? Nou, Ehm. Um, nou, misschien... Uh, ik had in ieder geval een vraag... En uh, trouwens dat liedje, dat is, zal ik ineens je denken, is wel, uh, heeft die mevrouw toch nog een beetje mentale opheppen voor haar hart gekregen. Ja, goed hè? Ja, want ze was ja, wel natuurlijk bang kan vanwege niet, de hart. Ja, gewoon een beetje de nacht door. Ja. ja. Ja. Kijk, zo denk ik met iedereen een beetje mee. Ja. ja. Maar goed, daar bel je dan over, Ardemiek? Oh, goed. <laughs> ja. Um, ja. Nou, ik had een, een vraag en... Uh, ik heb pas vrij laat ingeschakeld. Dus ik had, uh, toen kwam ook ineens uh, voor uh, van dat uh, stemmen kwam voorbij. Ja. En ik dacht van, oh, misschien dat ik daar ook wel een beetje wat van weet. Niet zoveel, maar misschien iets meer. Ik heb geen idee wat er allemaal verteld was, maar... Nou ja, doe eens een poging, zou ik zeggen. Ja, nou ja, ik denk dat er wel degelijk wel verschil maakt. In ieder geval of je... Uh... Uh, ...of je blanco stemt of dat je überhaupt niet stemt. Mm -hmm. Tenminste, of je opkomt dagen of niet, laat ik het zo zeggen. Ja, maar Weet de vraag dus, is, ja. wat is het verschil? Juist. Ja, <laughs> daar ga je. Ja, precies. Nou, als je dus, uh, uh, het verschil dus is dus in ieder geval dus dat je opkomt dagen... ...en dat je wel uh, je stem mee laat tellen. Dus je maakt in feite dus de spoeling dunner... Um, en dat gaat dus. Dat scheelt denk ik sowieso wel. Um, dus je stem die telt wel mee in het geheel van alle stemmen die er zijn uitgebracht. Ja. Dus, um, dus jouw partij, waar je dan wel of niet op zou stemmen, elke partij krijgt dan een percentage van, van het aantal stemmen, zeg maar. Plus uh, de zogenaamde restzetel die dan. Uh, verdeeld worden. Ik denk dat dat dan. En daar zouden dan bijvoorbeeld ook die blanco-stemmen, denk ik, dan. Er <laughs> zitten wel heel veel, denk ik, dan ongeveer, misschien, ja, waarschijnlijk. Ja, ja, Hoop ja ik, ik heb geen. De... Ja. Nee. Maar, goed, maar goed, we is... hebben hem weer even een duwtje gegeven, de vraag. Ja, dus uh, 0800 en 121. Dan... Ja. Juist, als je niet gaat stemmen, dan komt die stem sowieso nergens terecht. Dus ja, dan is die gewoon, ja, dan is die gewoon weg. Maar je had ook een vraag, Annemiek. Ja, juist. Vertel. Ja, en dat begint me steeds meer... Dwars te ja, zitten. Nu... Sorry? Dwars te zitten. Het begint je steeds meer dwars nou, te zitten. Nou, ja, oh. op een grappige manier. Oh. En ik denk, als je gaat... Ik denk, haast iedereen, denk ik, als je, dat gaat... als je erop gaat letten... Het is gewoon... Ja, het is schaatsseizoen natuurlijk, hè. Allrounden en, en sprinten. En ik ben gewoon best wel een schaatsfan. ja. En um, nou, al heel lang en, en nou ja, al die technieken en zo, het is allemaal steeds beter, steeds sneller en, en maar wat gewoon het grappige is, en dan heb ik het er wel eens met een vriendin over en het valt ons gewoon op, het starten. Het starten. Dan komt er ineens zo'n ouderwets wild westpistool tevoorschijn ja. en er komt nog rook uit en een ouderwetse knal. Ja. Kan dat, dat, dat niet wat moderner? Dat is zo'n schrille, tegenstelling met ja. al die techniek. En ik moet er gewoon steeds meer om lachen. <laughs> en ik, ik snap niet waarom ze dat nou gehouden hebben. En, en soms dan start hij ook niet, dan gaat hij niet af. Ja, dat, is, oh, dat lijkt wel vervelend. Heb je een jaar getraind, hè? of twee jaar soms. Ja, ja maar dan staan ze gewoon echt letterlijk met zo'n zo oude wets is staan ze gewoon. Ja. Het is nu wel dat hij... ...gelukkig nu wel, dan zit zo'n snoertje... ...en dat hij wel automatisch blijkbaar afgaat... ...maar dat was vroeger ook niet. Maar je vraag is dus... ...waarom, waarom, waarom het, de startprocedure... Niet, ...niet eens een keertje gemoderniseerd wordt. Ja, wat, wat... ...ja, waarom hebben ze dat zo... ...ja, waarom is dat niet gemoderniseerd? ...ja, waarom hebben ze dat zo ouderwets gelaten? Is dat... ...ja... Is dat nou een traditie of, of zit daar een reden achter? Ik zou iets... Die rook, ja, waarom is dat gewoon wit rook? Als ze het willen, zichtbaar willen houden, kunnen ze het toch ook een beetje gekleurder ook maken. Dat iedereen het kan <laughs> zien van dat het, uh, ja weet ik veel, het moet een functie hebben. Maar het, het ziet er zo boos, zo belachelijk uit eigenlijk. Ja. Ik snap precies wat je bedoelt. Ik zeg 0800 en ja. Ik weet niet of daar een antwoord op gaat komen, nee, want waarschijnlijk niet, maar, is het antwoord gewoon, het is kijken, traditie. Dan, dan valt het ja. ineens op. Ja. Het ziet er gewoon heel grappig uit. Dankjewel, Annemiek. <lacht> okay. Dag, tot de volgende keer. Adieu. Hoi. Jo, fijne avond. Hey doe, doe. Timo. Hé, het met Timo. Hallo. Hoi. Ik hm. heb uh, nou, ik zeg geen antwoorden meer, ik zeg gewoon aanvullingen. Ik heb drie aanvullingen. Mooi. En eventueel nog een vraag, als je daar behoefte aan hebt. Ja. Uh, de aanvullingen zijn over het lesgeven. Ik had wel begrepen dat uh, speciale scholen, speciaal onderwijs... een beetje uitgerund werd en dat die leerlingen zeg maar zonder rugzakje het reguliere onderwijs in werden gestuurd. Welke, op welke vraag geef jij nu antwoord? Over het lesgeven van die meneer die les wou geven. Oh, die meneer, de Rob van 51, die op zoek ja, was naar een baan. Biologie. Ja, natuurkunde, ja. biologie... Dus uh, waarschijnlijk is er een hele grote behoefte aan bijles. En er zijn zelfs volgens mij websites waar je je op kan geven als bijlesleraar. En dan word je gewoon ingeroosterd. En toevallig zag ik vandaag bij de Albert Heijn nog een briefje hangen met bijles, gecertificeerd. Tweede graad of zo, ik weet het niet precies meer, maar ja. in ieder geval met een 06-nummer. Dus je zou zelfs bij de plaatselijke supermarkt nog... Uh, uh, Dat is wel een heel ouderwets, hè? He? Dan kan je ook op Marktplaats kijken. Ja, kan ook. Wat, wat, ja, wat, ja die, die kaartjes bij de supermarkt, dat dat nog bestaat. Ja, dat, nou, die worden zelfs huizen verkocht. <lacht> ja, serieus. Via die kaartjes, ja. Er was een huis in Heerlijk te kopen voor 105.000 euro... bij de plaatselijke albert Heijn hier in Den Haag. Dus ja, ja, ik weet niet, ja. ja. Waarom... ja goed. Maar in, wat... in ieder geval, uh, er is wel een grote behoefte aan bijles... omdat gewoon een heleboel leerlingen niet bij kunnen blijven... en er ook gewoon weinig uh, individuele begeleiding is voor... Veel leerlingen die het wel nodig hebben. Nou, dat is, dan, dat is echt een heel goed advies, Timo. Dank je wel. Oh, nou, fijn. Ja. <laughs> nou. Daar ben ik altijd heel blij mee. Je bent altijd blij als ik niet zeg: Jeetje, Timo, wat een onzin ja, bel je weer mee? Ja ja, ja, ja, ja. Of nee, helemaal fout. Hartstikke fout. Nee, dat zeg ik toch dat? nooit? Nou ja, soms. Nee, soms een nee, beetje. Zo, nee, sommige nou. mensen. En door. Nou, dan over het ja. laatste woord. Oh ja. van sommige journalisten. Ja. Ik denk dat het... Uh, ik zie het bij nieuwshuur zie ik het vaak. Uh, dan wordt een, iemand geïnterviewd rond een netelige kwestie... en dan loopt hij een beetje om de... of hij of zij natuurlijk... loopt een beetje om de hete brein heen te draaien... En dan denkt de journalist eigenlijk van... ja, ik weet wel waar jouw belangen liggen en ik weet wel hoe het zit. Ja. Dus dan, ont, dan is het eigenlijk uit frustratie, krijg je de neiging. om op het laatste, als je eigenlijk diegene het woord al hebt of de microfoon hebt weggetrokken. Wat ik trouwens ook heel raar vind, dat ze niet twee microfoons nemen. Eentje voor de interview en eentje voor de geïnterviewde, maar dat is een, Nee, maar dat is natuurlijk allemaal... Dit is, ik zou ook best heel graag af en toe de microfoon even bij sommige mensen weg willen trekken. Het ja. is natuurlijk allemaal over nagedacht, Ja, ja. Maar ik vind, ik, ik denk dan dat je, de, dat je niet kan onderdrukken om even te laten horen hoe jij denkt dat het de waarheid is, gewoon de informatie van het publiek zeg maar, ook nog iets meegeven te overdenking van zo zou het waarschijnlijk meer in elkaar kunnen zitten dan het antwoord wat u van de geïnterviewde hebt gehad ook uit een soort van frustratie zeg maar dat je niet iemand niet achter zich van zijn tong laat zien omdat hij ja maar ja. nee maar ik geloof niet dat het frustratie is het oh. nee ja nee maar goed ik heb natuurlijk een, ik heb een opleidingsjournalistiek je zou het niet oh, zeggen ja. maar maar het Jawel. <laughs> nee het is geen frustratie het is meer uh, een poging tot objectiviteit ja want als ik praat met iemand van de uh, Nationale Duivenvereniging... dan zegt die persoon die zegt natuurlijk... ja, en duiven zijn zulke lieve beesten en zo mooi... en ze kunnen zo goed de weg naar huis vinden. En... Ja. Maar, maar ja, dan, dan krijg ik inderdaad wel scheef de behoefte... Beeld. om voor de luisteraar eventjes duidelijk te maken... van ja, maar ja, ze kunnen ook ziektes overbrengen... en ze kunnen ook ze zijn ook niet te eten. Ja. Ik roep maar wat, weet je. Maar, ja. maar dat, dat je eventjes uh, probeert... Ik geen scheef beeld laat bestaan. Precies, je probeert het gekleurde beeld uh, volledig te maken. Ja. En dat, dat doe je natuurlijk pas als de ander klaar is, denk ik. En los daarvan, als het gaat over journalisten op televisie of op de radio, je, het is ook gewoon je taak om nog even samen te vatten en te duiden en nog eventjes een, misschien een mogelijke conclusie. Uh, een mogelijk ja, conclusie, uh. dat wel, maar er wordt toch wel vaak een soort van, nou, een beetje met een, met een toon van, nou ja, je geeft wel antwoord, maar uh, zo zit het volgens mij. Een beetje een soort van toon van wordt eraan meegegeven van eigenlijk van frustratie of teleurstelling. Echt waar. Nou, daar ga ik Soms nog eens wel, op letten. Ja. ja, Volgens Kom mij. Uit, het, in het mijn vaard. beleving is het, is het meer. Uh, uh, ja, okay. Je bent de rol van degene die stuurt. Ja. En uh, de, de inkleuring wordt gegeven door uh, mensen die toch vaak een, een, aan een, een eenzijdige mening. Uh, nou ja, maar dat, ja, in de journalistiek heb je ook horen en wederhoor. Dus eigenlijk moet je de mensen die zwart vinden en de mensen die wit zitten. En dan hoef je alleen ja. maar tussen te sturen. Maar ja, af en ja, maar dat moet kan je... niet altijd. Nee, en af en toe moet je ook even. Afronden of uh, nou een conclusie trekken of uh, nog ja. even herhalen. Of... Ja, maar ook vaak in de in de, en, en dat denk ik ook wel als je als journalist zelf last hebt van voordelen. Wat vaak terecht komt, zeg maar, tussen links en rechts. Ja. En hey, mensen hebben een hele specifieke bel over links of over rechts, met ja. alle emoties die erbij horen. Ja. En dan wordt en dan, ook journalisten hebben er natuurlijk last van. En dan kunnen ze, dan, dan heb je toch vaak uit de toon. Dan blijkt van nou, zetten we je even in de linkerhoek of even in de rechterhoek. Hmm. Dat, dat komt ook wel eens voor, maar dat is natuurlijk menselijk. Je, ja, je probeert dat achterwege te laten, dat is je taak ja. natuurlijk. Ja. Maar soms kan je er niet aan ontkomen. Dan, dan ben je gewoon zo gefrustreerd van dat iemand om de hete brei. of om in jouw ogen, wat in jouw ogen de waarheid is. of wat uit jouw ervaring en herinnering de waarheid is. dat dat niet gezegd wordt, dat je niet kan laten, denk ik, om even. Toch nog even ja, de, ze de, de pijnlijke zenuw bloot te leggen of hoe noem je dat? Mm. Ja, nee, ik ja. begrijp wat je bedoelt. Maar ik, uh, nou ja. zo, ik nou ja. ervaar het niet helemaal zo. Want ik uh, hoop toch dat de meeste journalisten. Ach, dan valt Timo weg. Dat is jammer, want die heeft altijd wel een goed verhaal. Maar goed, in mijn ervaring: de meeste journalisten uh, die zoeken toch de feiten. En die moeten toch een poging doen om redelijk objectief te zijn. Maar goed, als iemand een uh, heel uh, zwart-wit verhaal heeft... dan is het ook je taak om eventjes de andere kant te laten zien. Goed, uh, ik kan, vind ik wel, nu mooi uh, de vraag afstrepen van Roel. Waarom journalisten altijd het laatste woord uh, willen hebben. Want daar valt natuurlijk ook niet een eensluidend antwoord op te geven. Maar Timo heeft daar wel een goede poging toe gedaan. Erik. Hoi Astrid, dat was ik weer. <laughs> Hoi. Um, ik had even nog een kleine aanvulling over dat roken, dat is eigenlijk een mening. Uh, ja. Ik ben, ik ben mede eigenlijk van een café geweest. Ja. Ehm, um, um, ja, wat zou ik zeggen, als ik smiddags moest werken, zeg maar, dat was je in dienst van, van twee uur s middags tot acht uur s avonds, dan was het voor mij gewoon, overdag was het niet gerozen dat de mensen met de kinderen kunnen komen. Kinderen hebben niet de bevoegdheid om zelf te beslissen, we gaan hier naar binnen of daar naar binnen. Zoals ja, ja, ja. Yeah. Ja. Uh, dat werd af en toe niet wat gewaardeerd, maar ik hield gewoon voet bij stuk. Dus volwassen mensen die hebben zelf een mening inderdaad, van ik ga hier niet binnen terwijl ik weet dat er gerookt wordt of dat er niet gerookt wordt. In de tijd dat het rookverbod in, uh, ingesteld werd, waren er ook uh, cafés, uh, rookvrije cafés. En die gingen binnen no time over de kop. Ja, en dat moet ook een En ik, ik vraag me ook af: van als, als nou het roken zo ongezond is, mag, mag er trouwens ook geen alcohol geschonken worden in tafé's? Nee, maar de clue is dus met roken dat het niet alleen ongezond voor jezelf is. Nee, maar als ik, als ik straalbezoogd in mijn auto stap en ik ga jou overhoop. Nee, maar dat mag ook dus op... ook niet. Nee, maar dat, nee precies, maar. <laughs> Het wordt wel gedoogd. weet je ik Nee, maar dit is, nee, dit is een hele scheve redenatie, Erik. Want als ik straalbussen op een pistool pak en ik schiet iemand dood, dat mag ook niet, weet je ja, ja, ja, je mag niet dronken in je auto stappen, omdat je dan niet meer in staat bent om je auto goed te besturen. Nee, oké, okay, maar nee. Maar je mag zo dronken worden als je zelf wil. Dus een ja. erin, nou, maar maar roken, het is, gaat om de gezondheid in. van anderen. Ja. ja, maar ik vraag me ook af van, uh, hoeveel, hoeveel inkomsten de, de, de Nederlandse staat... aan accijnsen binnenhaalt. Want ze willen roken ze willen ontmoedigen maar ze maken wel het tabak duurder. Nou, en volgens mij... Ja, maar dat, dat gaat natuurlijk onder het mom van... als je het duurder maakt, dan gaan mensen minder roken. Ja, en als er dan minder mensen gaan roken... dan wordt dus net, net zoveel geld uitgegeven omdat het duurder gemaakt. Ja, dan dus ze is iedereen tevreden, tevreden, toch? Ja, precies. dus, dus ja. Dus mij, er zit zoveel geld in de tabakindustrie wat, wat, wat binnenkomt in de straat. En dat en is het vind... probleem. Het is de stofjes in de sigaretten die verslavend werken moeten verboden worden. <laughs> ja, maar ja. dat gaat niet. Want dan, uh, dan, uh, ja, dan, uh, daar gaat, daarvoor gaat het dus te veel geld om in de tabaksindustrie. Maar goed, ja, ga, nou, ik, ga, ik laat me iedere keer weer verleiden tot discussies over roken. Gewoon omdat ja, nou, het het ik, gaat me ik, zo ik, aan ik het hart. Niet, hij, ik hoor dat jij een uh, tegenstander bent. En daar heb ik ook alle respect voor. En, je hebt ook gelijk, natuurlijk. Het is niet goed voor je. Maar het is wel natuurlijk een, een, uh, een beslissing die iemand die die zelf neemt. Nee! Nee! En dat is het nee. probleem. Ik, ik rook. Het is mijn beslissing om te roken. Ja, maar daardoor rook ik en mee. En, en, dat dat, is, en dat is natuurlijk. niet mijn beslissing. Het is jouw beslissing om ergens naar binnen te gaan. Dan wel of niet gerookt wordt. Ja, maar dat is dus niet waar. En dat is dus wat ik zeg. Nee, maar dit nee, is dat is toch raar, dat, Erik. Dat, dit dat is toch een rare redenatie? Stel, stel, Hoezo? ik ga. Nee, als, als, maar stel. Als, als, nou, als, als, nee, als, als... nee, nee, nee. Nou, mag ik. Stel, ja. ik ga in een café, stel, ik ga in een café zitten. En ja. ik ga iedereen die om mij heen zit heel hard tegen de schenen schoppen. En mensen gaan klagen bij de bedrijfsleider en zeggen van... ja, ze schopt mij heel hard tegen de schede. En de bedrijfsleider zegt, ja, het is jouw beslissing om ergens naar binnen te gaan... waar iemand zit die heel hard tegen iemands schede aan gaat staan schoppen. Hey, ja. Dat slaat toch nergens op? Ik, mag niet meer, ik kan niet meer een café binnengaan... omdat jij daar iets zit te doen wat schadelijk is voor mijn gezondheid. Dat is okay, toch ja. de omgekeerde wereld? Als, als, als jij, als jij uh, vegetariër zou zijn, ja. dan kies je er toch ook niet voor om ergens in een restaurant te gaan zitten waar enorme lappen vlees op het bord ligt. Nee, maar dat dan wil je dus zeggen dat uitgaan er alleen maar bestemd is voor mensen die roken? Nee. Uit, of mee niet. willen roken? Uit, uitgaan is voor iedereen toegankelijk, wat je eigen keuze is. Nee, maar als iemand, als iemand, als ik wil uitgaan en er zit daar iemand, die zit iets ja. te doen wat mij schade berokkent. Ja? Dat is toch ja, heel het, raar? Ja, dan moet ik toch niet stoppen met uitgaan? Dan moet jij stoppen met mij schade berokkenen. Waarom, waarom moet ik stoppen dan met niet? Omdat ik jou dik. Ik, ik, kijk, ik ben heel erg van leven en laten leven. Ik, als ik uitga, doe ik jou geen kwaad. Als nee, jij daar niet. gaat zitten roken, doe jij mij wel kwaad. Als ik bij een bushalte zit op de bus te wachten en dan komt een of andere grote dieselbus aan en dan denk ik een enorme uitstoot van diesel in mijn gezicht, dan nou is dat ja. ook kwaad. Dat is ook kwaad, maar dat heeft en nog daar, een maar daar doel. Wordt, maar daar wordt het iets aan gedaan. Maar dat heeft nog een doel. Ik, nou, een doel? Ik zou je nog wat anders. Om oh, mensen ik van Arnhem weten. Ver... Ja, ik, het ik, heeft ik, ook ik, geen wou, zin. Wou, ik, ik moet ook niet proberen om een roker. enige nee, logica over roken bij dat te proberen te, te, te brengen. <laughs> ik vraag niet op of ik roker ben. of jij roker of niet. Maar, ik, heb al, ja. ik heb er een, een flat gewoond in de binnenstad van Arnhem. En was op één hoog. Nou, binnen een jaar zaten de roetdeeltjes. in mijn, in mijn vensterbank ingevreten. Nee, maar Erik, je hebt ook gelijk. Maar het is gewoon een heel andere discussie. Het is net als ja, te zeggen: van waar, ik waar, schop jou waar, tegen waar, de schenen. Want er is in Tsjechië ook iemand die, die mensen gewoon hun hersens inslaat. Het heeft niets met elkaar te maken. Wat ik zeg, waar stopt het? Iedereen mag beslissen wat hij wil. In principe in dit land. Tenminste, daar gaan we vanuit. Ze zeggen dat het een democratie is. Daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Maar. <laughs> Als ik besluit, van, ik ga ergens naar binnen en ik zie dat er gerookt wordt, net wat die eerdere meneer ook al zei, hang een bordje op de, op de deur van hier wordt gerookt of hier wordt niet gerookt, dan is dat jouw keuze. En ik zeg erbij, ook van toen ik nog als, als mede-eigenaar toen ik van twee tot acht s'avonds werkte, werd er gewoon niet gerookt. Omdat ik weet, dat er, er kunnen mensen met kinderen komen, vooral op koopzondag, je, ja. je koffie drinken met een koekje erbij, dan is dat maar een beslissing. En als je het je niet bevalt, dan ga je maar ergens anders heen. En dan is het inderdaad, roken moet mogen. Ja, nou ja, ik denk dat we het nooit eens worden. <lacht> nee, maar goed, het mag voor mij ook, nee, maar in een afgesloten denk... ruimte... waar je denk... alleen die smerige heb... stoffen zelf inademt. Ja, maar ik heb ook respect voor, voor, voor jouw pleidooi en zo, voor niet roken. Het is ook niet goed, dat, dat zeg ik ook niet. Maar er zijn zoveel meer dingen en ik denk, dan denk ik, waar stopt het een keer? Ja, maar dat is natuurlijk nou helemaal nee, een dooddoener. Nou in een café, je kan alleen maar een frisje een watertje krijgen... Nee, en beetje, want je mag of, want doen en laten wat je doet, zolang je anderen geen schade berokkent. Dat vind ja, ik, kijk, met, dat met, met vind al, ik het belangrijke uh, argument. Tip. Er zijn ook mensen die alcohol drinken. die brokken een andere ook schade. Nee, want dat heeft niets met elkaar te maken. Dat is van. dat is van ja. Dan moet je. De, als je gaat verbieden alcohol te drinken. omdat je mensen dan schade brokken... dan moet je ook verbieden dat mensen ruzie maken. Dan moet je ook verbieden dat mensen een slechte bui hebben. Dan moet je verbieden dat mensen. Weet je, dat. dat, dus daarom dat ik denk dat Ik Meneer stopt Nee. Daarom zei ik. Meneer stopt het. Ja, nee, maar dat, daar maar is het directe. Nou, er, Erik, we willen. kunnen er. Een, echt volgens mij vier <laughs> uur over discussiëren. <laughs> ik denk en er zijn nog maar ja. twee. Mensen Ik zou die luisteren, een kopje koffie met je willen drinken. Dan gaan we buiten echt zitten. niet? Jij steekt een sigaret op, get verdedderd. <laughs> Erik, dank je wel. oké, okay. hoi, goeie vrijdag. Hoi, hoi. Um, nog een keertje de opgave van de crypto getuigenis met passie. Ik zoek naar een oplossing van 17 letters. Die kun je doorgeven via 0800 1121. Meneer Jansen, goedemorgen. goedemorgen. Volgens mij heb je net een luisteraar gehad met passie voor roken. Ja, en ik, dat, ik, ik respecteer dat. Maar nou, begrijpen dat... doe ik het niet. Nee, nee, ik deel je mening. Ik begrijp ook niet waarom de, de, de, de fabrikanten van sigaretten... die een soort van maskertje bedenken zoals een operatiekamer... dat die mensen gewoon hun lucht binnenhouden. Ja. En, en gaan praten daarna en dat schoonlucht buiten komt. Fantastisch. Het ziet er toch lullig uit als je rookt. Dus met zo'n maskertje erbij maakt dat niet zoveel ja, uit. Ja, een soort flesvormig ding eromheen. Ja, Goed idee. Ja, wij gewoon gezellig uitgaan zonder die rook. Ze kunnen ook wel volgens mij echt wel iets anders verslavends verzinnen. Wat, uh, wat niet... Uh, nou goed. La, ja, laten de, we erover ophouden. Het heeft ja. niets meer met vragen en antwoorden te maken. Nee, Waar belde nee. je over, meneer Jansen? Nou, ik, ik had wel een andere vraag. Um, ja. In het kader van het afvallen zien een aantal mensen... die van begin van het jaar altijd weer fanatiek gaan lopen... en oh, gaan, ja. zwemmen, gaan zwemmen, onder andere. Ja. En wat mij dan opvalt is dat die mensen um, gaan zwemmen... En eigenlijk van tevoren gaan ze, gaan ze naar de wc, het toilet en na een half uurtje moeten ze allemaal weer naar het toilet. <laughs> en op een of andere manier zit er kennelijk een verbinding dat als mensen in het water zitten, zwemmen, ja. ondanks dat ze geen uh, vloeistof tot zich nemen, drinken, want ze drinken ja. het bad niet leeg, nee. toch heel snel weer naar het wc toe moeten. Is het niet gewoon dat dat hetzelfde vandaan... effect als een, als een uh, fontein of een lopende kraan? Dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ja. Dat je ja, dat gewoon is. denkt aan water en denkt... Ach, ik ga even wateren. Nou, dat meestal ik... gebeurt als iemand bij een fontein zit... dat hij dan nog wel iets nuttigs en water tot zich neemt en, en drinkt. Maar hier ben je aan het sporten, dus zou je denken dat je juist je uh, Water, water je, verliest? Ieuw. Juist. Ja. En eigenlijk is het tegenovergestelde waar. En ja, wellicht dat er iemand luistert... die, die, die daar verstand van heeft en zegt je ja. cellen kunnen het water niet afvoeren... waardoor je blaas vol, vol loopt of... Ik vroeg me af waar dat naar vandaan kwam. Zou Willem-Alexander nou heel vaak moeten plassen... Ja, als manager zal hij wel zijn kanaal weten te vinden, denk ik. Ja, daar kan ik niet overheen. Dankjewel. Okay. <laughs> Goeienacht. Dankjewel. Dag. Dag. Kees Boosman uit Pummerent. Goeienacht. Hallo Kees. Ehm, um, de Crypto. Ah, de Crypto. Wacht even hoor. Wacht, wacht. Dan haal ik de opgave er even bij. Um, getuigenis met passie. 17 en het letters. En een liefdesverklaring. Ja, dat is natuurlijk goed. Dat is, ja, liefdesverklaring. Dat is hem natuurlijk enig idee wat misschien de actuele aanleiding geweest zou kunnen zijn. Uh, Valentijnsdag? Ja, helemaal goed. Ja. Wat heb je gedaan met Valentijnsdag, Kees Boosman? Hele helemaal niets. Ach. Helemaal niets. Helemaal niks? Nee, twaalf jaar gelukkig gescheiden. Oh ja, nee, dan... Uh... En is er nog geen nieuwe vrouw in het vizier? Een tijdje geweest, oh. maar uh, de afstand. Oh. Ja, Duitsland, dus... Ja, dat is te ver weg. Lieberijn enden met schmerzen als schmerzen onenende. Ja, dat versta je dan, hè? Als je zijn, het Duits liefst ja, ja, nee, okay. <laughs> ja. Maar uh, over dat roken... Ja. Ik rook. Ik ga vaak naar salsafeestjes, feestjes. Maar ook ro niet roken, gaan buiten staan. Ja, maar dat is ook... Misschien dat ik me er daarom wel zo druk over maak. Je wordt ook zo buitengesloten. Je collega's gaan, ro gaan uh, sowieso roken... terwijl je doorwerkt. En dan gaan ze met elkaar staan roddelen... waardoor je alle bedrijfsroddels mist... En de gezelligheid? Ja. Ik zit ook wel eens, uh, bij Radio 6 zit ik wel eens in het rookhok. Gewoon voor de gezelligheid. Ik vind het toch gewoon echt heel vies. Maar ja, anders dan mis ik alles. En stoppen met roken dan, mijn dochter was gestopt, die kwam 10 kilo aan. Ja. Kom ik 10 kilo aan, ben ik boven de 100. Oh, ja, dat moeten we niet hebben, hè? Dus... Krijg je nee. daar weer uh, uh, gezondheidsklachten van? Ja. Nou, steek er nog lekker eentje op. Ik ben ik aan het doen ook eigenlijk. Eeeeuw! Moest... Zo, zo lang wachten. <laughs> nou, ik stuur toch iets op. Ondanks dat. Gezellig. Oké, okay, dag. Bedankt. dag. 0800 1121. Als je nog een tip hebt voor Regina, die rond moet komen van 22 euro per dag. Of als je weet waarom Noord-Amerika en Canada zijn gescheiden door een grens die kaarsrecht is. Of als je Henk van de Veen zou kunnen vertellen of je met een societeitsvergunning. Uh, wel mag roken of ook onder het rookverbod valt. En uh, oh ja, mocht je een etymologisch woordenboek uh, hebben, bel dan even snel, want Leo Blom wil weten waar de uitdrukking van de hoed en de rand weten vandaan komt. En Annemarie Landsma wil weten waarom ze bij het schaatsen nog steeds starten met zo'n ouderwets pistool. En meneer Jansen, dus, wil weten of uh, uh, of waarom je als je gaat zwemmen vaker moet plassen. 0800 1121. Um, hallo met. Timo, ah, daar was je weer. Ja, de verbinding werd net verbroken. Ja, hou op schijn uit. Ja. Oké, okay, nou, de laatste aanvulling was over stemmen, en niet stemmen en blanco stemmen. Ja. Uh, ik had vroeger altijd heel veel moeite met stemmen om stem te bepalen. Ja. En daar heb ik eigenlijk of maar wat gedaan of eigenlijk niet gestemd, maar eigenlijk sinds. Uh, 11 september 2001 ja. toen realiseerde ik me eigenlijk van ja eigenlijk zeg maar als er geen macht is dan is het degene die de macht grijpt, heeft de macht ja. dat is het gewoon het recht van de sterkste dus <laughs> ik ben toen eigenlijk pas serieus mijn stem gaan bepalen, ook al is het heel moeilijk en soms zelfs pijnlijk maar met stemwijzer lukt het wel ja. bij mij dan en het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk zeg maar een soort van gaan stemmen als stel stem je blanco, dat wil eigenlijk zeggen dat je de democratie accepteert. Dus de democratische rechtsstaat, dat je eigenlijk gevrijwaard wil worden van geweld en dat de besluitvorming door middel van argumentatie en debat plaatsvindt. In plaats van degene die het hardste kan staan of het, het, het uh, meeste wapens heeft. Maar het is toch verschil of je blanco stemt of niet stemt. Ja, het maakt verschil. Stemmen. Met, met Dit is niet alleen een, een, een symbolische uh, nee. bijdrage. Oh ja, nee, oké, okay. nee, je bedoelt voor de telling. Ja. Ja, nou, naar mijn inschatting is dat gewoon wordt dat gewoon zeg maar, het gaat het meer om de verhoudingen. Dus blanco stemmen tellen, wat dat betreft niet mee. On, ongetwijfeld wordt het via de verdeling wordt dat wel ergens meegerekend, maar niet richting een bepaalde partij, gewoon naar verhouding. En de grote partijen zullen dan ja. Nou ja, het ligt eraan ja, de cut-off, zeg maar. Dus, ik, volgens mij telt dat niet mee. Je kan gewoon meer of meer zeggen dat niet mee telt, Maar je geeft wel aan dat je gewoon de democratie wel belangrijk vindt. Want als er maar één iemand stemt... ja, dan uh, heb je toch wel een beetje een probleem met je legitimatie natuurlijk. Want hoeveel mensen heb je dan achter je staan? Dus er moeten wel flink wat mensen komen opstemmen. Opkomen wil je zeg maar voelen dat je ook echt de macht te geven is. Nou ja, dat hangt er vanaf. Als je, als je zeker zou weten dat er echt een dwarsdoorsnede van de bevolking komt... dan maakt het natuurlijk niet uit. Nou ja, minder, een opkomstpercentage wat laag is... is wel pijnlijk voor een democratisch stelsel. Hmm. Ik denk niet? dat het... Nee, maar ik, het blijft mij dwars zitten, want ik weet dat er verschil is... alleen ik weet niet meer waar het zit. Oh. Nou, precies de, de, de rekenkundige... Uh, verschil weet ik ook niet. Er moet toch iemand zijn die dat weet, maar ik heb haast, want het programma is ja. bijna afgelopen. 0800-1121, dankjewel Timo. Doei. Dag. Dag. Wouter Sveers, goeienacht. Goeiedag. Hallo. Uh, nou, misschien dat ik uh, je uit je, je leider kan verlossen. Nou, graag. Uh, met een antwoord over de stemmen. Ja. Uh, een blanco-stem die ja. telt mee voor de kiesdelen. Ja. En de kiesdeler, dat is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels. Dus het heeft in dat opzicht uh, wel uh, invloed, want het zorgt er namelijk ook voor dat je uh, uh, meer stemmen moet vergaren, of dat er meer stemmen vergaard moeten worden om überhaupt één zetel te krijgen. En dan wordt het wat eerlijker van? Uh, of wat representatiever eigenlijk? Ja, dat zeker. Omdat het namelijk gewoon aangeeft uh, dat, uh, dat ja, er meer mensen zijn gaan stemmen. Dus dat die verhouding, uh, als je niet stemt, ja, dan telt er inderdaad helemaal niks mee. Ja, nou, en dan heb je dus, is, het is een dan pak hou je automatisch van ook een Ja, dan hou je automatisch ook een, een, een, een lagere uh, kiesdrempel over. Ik dank je hartelijk, Wouter. Graag gedaan. Het is een en, pak uh, van hart. Ja, ja. Ja, Ter afsluiting van het roken, er zijn stickers uh, te koop. Ja. Daar staat op, het is niet erg als u hier rookt, maar niet uitblaast. Kijk. <laughs> Zo'n sticker plak ik op mijn voorhoofd. Ik wens je een prettige dag. <laughs> Dankjewel, Wouter. Hoi. Daars. Kim Timmerman. Dag, Astrid. Hallo. Zeg, over het stemmen. Ja. Wel of niet stemmen, of blanco stemmen. Daar zit hem hierin. Dat als je, een jaar of vijftien terug, toen had je nog stemplicht. Als je niet kwam, dan werd je daarvoor gestraft dan kreeg je een boete. Echt waar? En dan, ja, ja. Nee. We hebben een stemplicht gehad vroeger. En dat is tegenwoordig niet meer. je hoeft niet meer te komen. Het is langer geleden dan hoor, want ik, heb, ik ben nooit verplicht geweest geworden om te gaan stemmen. Nou, kijk het maar naar, maar de oorzaak zit hem ik dus echt het in het feit ja. van stemplicht. En niet gaan stemmen, dat was strafbaar. En dan werd je voor gestraft. En dan zat, dan zat toch half Nederland drie dagen in de gevangenis? Nou nee, want toen was de opkomst veel groter. Ja, maar nog lang geen 100 natuurlijk. En dan moesten ze die mensen gaan zoeken die er niet waren. Ja, nou ja, dat, uh, je kon toch iemand de machtiging meegeven... dan eventueel als je nog niet van plan was om te gaan. Dat doet toch niemand, Kim? Maar het is in ieder geval, toen was de stemplicht... en het werd bestraft als je niet kwam. Hmm. Goh. Hm. Ja, dus het moet al langer geleden zijn dat ik ja. het niet... Uh... Maar ik ik... Krijg, op de chat zegt Eline, het is inderdaad verplicht geweest... je kreeg vijf gulden boete als je niet kwam. Nou, het was wel iets meer. Oh, je, okay. dat voelde je misschien zullen. als meer. Wat zeg je? Dat voelde misschien in ieder geval als meer. Ja. Vijf gulden was natuurlijk vroeger veel meer dan vijf euro nu. Dat wel. Ja, ja. goed. Nou, dan, dan is daar misschien, daar je, want als je moest, dan kon je in ieder geval Blanco gaan stemmen. En dan stemmen. kon je Blanco stemmen. Ik, ik, ik krijg door dat het tot 1970 was, Kim. Oh. Ja. Dat was is wel mooi, niet. dat het in 1970, dat dat pas 15 jaar geleden is. Dat zou mooi zijn. Ja, ja, genau. <laughs> en toen was jij het nog niet, hè? Nee. Nee, nee 1970, dat, is, uh, dat kan ik me niet herinneren, nee. nee. <laughs> nou ja, ben jij eruit. Bedankt, hè? Graag gedaan. Fijne dag. dag. Hetzelfde. Ja, dank dag. Je. Jan Leenders. Ja, ik had een antwoord uh, op die vraag van die grens... tussen Canada en de Verenigde Staten. Ah, ja. Dat is uh, de 49e breedte graad, hè? Oh, en daar die loopt is, het als... precies langs. Daar hebben ze toen besloten. Dat hebben ze zo besloten, ja. Dat dus zijn alle staten die, die richting het oosten gaan. Uh, die liggen allemaal, uh, die zijn allemaal verdeeld... Uh, Tussen Canada en uh, ja, toen het Britse Koninkrijk en, uh, en de opstandige uh, Verenigde Staten... bij het verdrag van Parijs om precies te zijn. En daar is de 49e breedtegraad is de grens geworden tussen die landen. Kijk, dat zijn nog eens ja. antwoorden. En er zijn een paar, paar kleine plaatsjes... Maar dat is meer aan de westkust bij de, grote, bij de grote meren, zeg maar. Die liggen eigenlijk in Canada. Die zijn dus een stukje Amerika. Wat in Canada ligt, dat is alleen maar via Canada te bereiken. En die worden heel veel gebruikt om te smokkelen. Want de benzine en de sigaretten zijn in Canada duurder dan in de Verenigde Staten. Dus daar gaan Canadezen heen om Amerikaanse sigaretten te kopen <laughs> <laughs> en daar zijn we weer, <laughs> Hoera. <laughs> en en, en petrol, gasoline. Yep. Oh ja. Nou, daar kan je het mee doen Hartstikke en een prettige goed. dag verder. Dank je wel, hè. Hoi, dag. Dag. Fijne vrijdag. Dag. Oh, nog okay. even. Uh, mocht je nu thuis een etymologisch woordenboek hebben, bel dan even snel. Want we zoeken nog de oorsprong van de uitdrukking van de hoed en de rand weten. Um, ik wil nog heel graag voor Henk van de Veen proberen te achterhalen. of als je een sociëteitsvergunning hebt, of er dan in je sociëteit ook een rookverbod geldt. Dus mocht je dat weten, 0800 1121. Uh, Annemieke Lansma wil heel graag weten waarom er maar bij schaatsen nog steeds zo ouderwets wordt gestart met een pistool. Als zal het antwoord traditie zijn? Dan geef dat nog even door, kunnen we hem ook weer wegstrepen. En meneer Jansen wil weten waarom als je gaat zwemmen je vaker lijkt te moeten plassen dan wanneer je niet aan het zwemmen bent. 0800 1121 nog een paar vragen die ik hoop te beantwoorden of beantwoord te krijgen binnen de komende 10 minuten. Dus 0800 1121. Henk Abbes, goeienacht. Hallo, Henk? Ik hoor iemand ademen, dus als je nu uh, denkt van... goh, ik zit hard op te ademen, zeg dan even hallo. Nee. Hallo? Hallo, met wie? Rijn Kappers. Tuurlijk, Rijn Kappers, dat is bijna Henk Abbes. Uh, ja. ja. wat kan ik voor je doen, Rijn? Nou, lustig. Ik heb uh, een notitie gemaakt... Uh... Max, wat staat dat voor? Is dat een paardennaam? Ik heb een broer, die heet Max. Maar A, M-A-X, wat staat dat voor? En dan bedoel je natuurlijk niet als in uh, maximaal. J jullie omroep. Wa waarom we Max heten? Ja. Uh, dat is Want best een goede vraag. Het... Maar waar staat dat voor, M-A-X? Um, dat moet ik natuurlijk weten, hè? Ja, de... <lacht> ja dat, dat zou ik natuurlijk uh, moeten weten. Uh, ik heb geen flauw ideeën eigenlijk. <lacht> ...zorg dat hij je verlegenheid brengt. Ja. Yeah. Hmm. Uh, weet ik. En VPRO en zoiets allemaal. Is al die afkortingen. Hoe staat dat voor? Pooh. Ik denk... Uh, zoeken we op. Ja, ik denk to the max. Ja, zoeken we op. De maximaal presteren. <laughs> ik doe op, echt liefde. een gokje. <laughs> <laughs> Potdikkie. Nou, dan is het maar... Oh, wacht even. Ik kijk even op de chat. Want ik heb namelijk op de chat heb ik, uh, van die hele slimme mensen... ...die weten dat misschien... Nee, geen idee. Oh, niet. Nou, dat is toch nee. ook wat? Ja. En als ik er niet achter kom nog de komende tien minuten... dan uh, vraag ik het wel eventjes na bij uh, meneer Jan Slachter. Dan hoor ik het wel. Dan ja, nou, heb ik nog een kopen. antwoord ja. op die verzakkingen in Groningen. Ik, je hebt misschien een zachte G gehoord dat ik Limburg kom. Ja, maar ik heb ook ik helemaal geen vraag over verzakkingen in Groningen. Ja, maar ja. ik woon in Geef Limburg een op een plaats waar ja. dus de grond 7 dus meter is gezakt. Ja. Dus, dus ze moeten niet zo piepen in Groningen, wou je eigenlijk zeggen. Ja, nou, luister, ze kunnen anders piepen. Ja. Want het gas is natuurlijk uh, vloeibaar en dat stroomt naar alle kanten uit. Ja. En die, die lagen die onder kerkgebouwen of onder utiliteitsgebouwen zaten, die lieten ze zitten. Om verzakken te komen, want ze moesten ervoor betalen, hè. Ja. Dus dat is iets vreemd. Maar ik zit in een plaats waar ik zeven meter ben gezakt. Oké. Okay. Nou, staat genoteerd. Dank je wel, Rijn. Alsjeblieft. Goeiedag. Dus Max horen nog, hè? Ja, ik ga het opzoeken. Dan moet ik er volgende hey, week maar mee beginnen. U. Er zit niks anders op. Oké, okay, dag. Zo, da, alsjeblieft. Dag. 0800 Rebecca. Astrid, goedemorgen. Hallo, hi Rebecca. Hallo. Ja, ik zette om vijf uur de radio aan. <coughs> en toen ben ik proberen je te gaan bellen over dat stemmen. Er is inmiddels heel veel over gezegd. Ja. Maar wat ik me nog kan herinneren van uh, de cursus Sociale Verzekeringen... waar ook staatsinrichting in zat... Uh, blanco stemmen, uh, dat betekent dat die, stel, die stem, die heb je geldig gemaakt. En die telt voor de rest nergens meer mee mee. En anders stemmen die niet gestemd, als je niet gestemd hebt... dan zijn er zoveel stemmen. En die worden verdeeld over de rest van de partijen. En dat is wat ik ervan over heb gehouden. Hartstikke goed, van Rebecca. Dank je wel. Ja. En, nee. uh, ja. ja. Nou was er nog een vraag en daar wou ik iets over zeggen. Maar ik, ik lig vanaf vijf uur met de telefoon in mijn handen. En nu en weet je het niet meer. Ik was bijna weer een beetje in slaap uh, gedommeld. <laughs> dus van daar... Leg hem maar... lekker neer. Doe je ogen weer dicht. We zijn nou ja, toch ik bijna doe mijn klaar. Ogen weer Hé hey, Astrid, maar het was weer heel fijn om je even gehoord te hebben. Hetzelfde Rebecca. Fijn je weer maar... even te spreken. Ja, want het had weinig gescheeld of je had me nooit meer horen spreken. Oh, hoe dat zo? Ik had een plotselinge uh, medicijnallergie. Jeetje. Ja, en uh, ik, uh, ik was uh, onderweg naar de hemel, zeg maar. En ik werd nog even teruggestuurd, dus mijn taak zal er hier nog niet op zitten. Poeh, Rebecca toch. Dus ik moet nog maar eventjes extra genieten van het leven, zie Nou, je? zeker. Ja. ja, doe dat hey, zeker maar. Mee. Fijn uh, je even weer gehoord te hebben. Oké, okay. nou, nou af en toe weer even wat laten horen, hè? anders ga ik me zorgen maken. Is goed, Astrid. Okay. Maar ik ben niet meer zo gek dat ik met de met, met, met, uh, tandenborstel aan het ga. Dat doe jij ook niet meer? Nee, ik heb de tandenborstel in de wil gehangen. Oké, okay, ik ja, ook. Ja, dat wordt niet meer gepoetst. Tenminste, ja. de, de nee, tanden nog. Nee, ik weet hem weer. Die hoed ja. en die rand. Oh, nou, even snel dan. Ja, uh, de, vroeger, Ja. Nou, vroeger wisten de hoeden, die hadden de kennis. De petten niet. Petten waren de oh. arbeiders. En, en wilde je nou iets precies weten hoe iets in elkaar zat... dan moest je naar de hoeden toe. Oh, niet naar en, de petten. Niet naar de petten. En de hoeden en de rand, de rand van de, van, van de hoeden... dan kwam je dus alles te weten. Volgens mij zat hij in die hoek. Hartstikke goed, dankjewel, wel, Rebecca. Ja. Welterusten, hè. Uh, wel, ja, dankjewel. En uh, fijne dag. En kijk in godsnaam uit als je nog naar kampen moet. Dat zal ik zeker doen hoor. Ik rij voorzichtig. Oké. Okay. Doei. Doei. Dag. Hè, gelukkig dat ik uh, van Martin via de chat een berichtje krijg over Max. Ik werd er helemaal ongerust van. Jos gestuur, of Jochem stuurde het ook al even door. De tekst van onze allereigenste website natuurlijk. Ouderen zijn belangrijk in onze maatschappij. Ik citeer even van uh, omroepmax.nl. In de overdracht van kennis als collectief geheugen... voor het besef van normen en waarden en als bindende factor... in veel maatschappelijke en sociale omgevingen. Klopt allemaal als een bussen. Want ouderen hebben de meeste ervaring... met het leven van iedereen in de maatschappij. De maximale levenservaring maakt ouderen bijzonder. En daarom hebben we voor de naam. Max gekozen. ik ben blij dat we dan nog even recht hebben kunnen zetten voor Rijn. Nancy van Hees, goeienacht. Hoi. Hallo. Goeien, uh, morgen. Dag. Uh, ja, ik reageer eigenlijk even op die mevrouw. Die voor 22 euro per dag, was het toch? Ja, klopt. Ook al wou ik het wel tot op. Ja, dat ik hoor het vaker. Maar ja, als je het niet gewend bent, dan is het toch eventjes aanpassen. Hè? Ja. ja, dat is een feit. Maar ik heb het goed door per week joh. Ja. Dus, en ik ben ook uh, teruggemoeten. Ja, nou, dan ga je op aanbiedingen rijden. Ja, dus toch je... uh, gaan zoeken in foldertjes en dat soort ja, dingen. Foldertjes ja, foldertjes zoeken en uh, uh, je neemt vaak je benen. En je gaat, uh, ja, zoveel mogelijk abonnementen de deur uit. En je ja. doet alles gewoon zuiniger aan. Goed. En uh, je let goed op dat je geen eten weggooit. Oh ja, de, toch weer die vriezer, alles bewaren wat je later nog eens een keer kunt eten, ja. Ja. Ja, ja, goed, je moet het wel goed bewaren... want je gaat je natuurlijk niet doodziek vreten voor een euro. Lijkt dat me heel onverstandig, inderdaad. Ja. ja. Nee, dankjewel je wel, Nancy. Dus ook maakt niet mocht, hoor, met 22 euro per dag. Ja, maar ja, I iedereen heeft zijn eigen maatstaven... en de een uh, lukt het wel en de andere heeft er moeite mee. Dus ik vind het al heel dapper dat ze het durft aan te geven. Hm? Ik heb er moeite ja. mee, ik kan niemand mij helpen. Ja. Nou, dankjewel, Nancy. Yoga. Dag, hoi. hoi. Uh, Tim Bootsman, goeienacht. goedemorgen, asit. Hallo. Nou, ja, op dit uur al zoveel gras wegmaaien. Ik heb uh, mijn etymologisch woordenboek erop nageplozen, maar het staat hem er gewoon niet in. Staat maar je had een dame in? die had in plaats van etymologisch woordenboek ook de telefoon in de hand en die wist het wel, dus dat is mooi. Ja. Uh, ja, Max, dat wist ik ook zo eventjes uh, oh. met die verstanden dat de fouten in zit, dat het niet normen en waarden, maar waarden en normen is. Het ja. begint met waarden, het is geen kennis, ontstaat er vanzelf normen. Oh, niet andersom. Ik geef het even door in, dat er nog waarde overblijft. He, die, die blunder die is ooit eens dus een keertje door uh, balkenenden in het leven geroepen. En het grappige is dat juist uit die extreem christelijke hoek... Uh, die uh, stelling van waarden en normen overeind gehouden is. En ik hoor helemaal niet in die hoek, maar ik heb wel zoiets van... Oeh, geeft uh, huiduitslag op mijn om of liefde. Ik ben altijd al blij als mensen niet uh, maden en wormen zeggen. Maden en wormen, nou ja... Nee. En ik, ja eigenlijk dan, dan nooit meer waarden. Oké, okay, nou, ik, ik ga hem nooit meer vergeten. Dankjewel Tim. Oké, okay, fijne dag. Hetzelfde. Dag. Hey, hey Timo. Ja, nog even heel snel op de valreet. Ja, graag. Plassen in het water. Uh, in de baarmoeder zit je ook in het vocht... en uh, laat je plas lopen gewoon als hij er is. En als iemand in bed ligt en je doet zijn kopje in een... Uh, hij is ontspannen en je doet zijn hand in een oh, kopje naar ja. water... gaat hij ook plassen. Dus, Blijkbaar, als je ontspannen bent en je uh, ligt in het water... Uh, zal het wel een of andere biologische reactie oproepen... dat je moet gaan plassen. Het is eigenlijk heel kinderachtig. Ja, ze doen het in het leger, doen ze het vooral. Ja, zo ja, ja, ja. natuurlijk. is ook Nee, maar ik meer... Nou ja, goed. Uh, dankjewel, Timo. Tot de volgende ja. keer weer, hè. Oké, okay, bye-bye. Dit was Nachtzuster voor deze nacht. Volgende week zijn we er weer. Ik hoop van harte tot dan. Dag.